Goedemiddag, ik ben Dielke Teertza. Dit is het nieuws van NOS op 3. Nederlandse bouwbedrijven hebben miljoenen verdiend aan WK-projecten in Qatar. In dat land spelen we in november het WK-voetbal. Er zijn een hoop stadions en andere gebouwen de grond uitgestampt. En volgens de krant Trouw hebben Nederlandse bedrijven daar miljoenen aan verdiend. Er is veel te doen om dat toernooi in Qatar. Mensenrechtsorganisatie Amnesty zei eerder dat arbeiders ontzettend slecht zijn behandeld. En je ziet dat die mannen, veelal afkomstig uit landen als Kenia en Oeganda... dat die uh, hele lange dagen werkdagen maken, soms twaalf uur per dag. Uh, soms uh, anderhalf, twee jaar achter elkaar uh, zonder uh, ook maar een dag uh, vrij te krijgen. Duizenden mensen zijn bij het werken omgekomen. Of er ook bij Nederlandse projecten doden zijn gevallen, is niet duidelijk. De ouders van Archie Battersby blijven vechten. Dat Britse jongetje van 12 ligt al maanden in coma. Volgens zijn artsen is hij hersendood en is het beter om hem te laten sterven. Dat zou rond deze tijd gebeuren, maar de ouders van Archie zijn het er niet mee eens... en zijn al meerdere keren naar de rechter gestapt. Tot nu toe kregen ze geen gelijk en daarom vechten ze het nu aan bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. In Weesp in Noord-Holland zijn gisteren twee jongeren zwaar gewond geraakt bij een bootongeluk. Ze kwamen bij de schroef van de boot terecht. De jongens waren bij bewustzijn toen ze naar het ziekenhuis werden gebracht. En bewoners van een flat in Schiedam hebben een onrustig weekend achter de rug. Een honkbalvereniging in de buurt hield een meerdaags feest met harde muziek. En omdat de wind de hun kant op stond, konden de bewoners volop meegenieten. Vrijdag, zaterdag en zondag uh, was het salsa time. Ja, nou, ik, ik ben meer van de Nederlandse klompendans. Dus uh, het ritme past er niet bij mijn motor. Je kreeg er een beetje vakantiegevoel van in het begin, de eerste dag. Ik denk, nou, fijn, ik hou wel van die muziek, weet je. Maar na drie dagen Rico Rico te horen, volgens mij waren ze hem kwijt, want het was gewoon constant Rico Rico Rico, ben je het wel zat. De gemeente geeft toe dat er misschien van tevoren duidelijke grenzen gesteld hadden moeten worden aan de hoeveelheid geluid. Omdat dat niet was gedaan, kon het evenement niet worden stilgelegd. Het weer volop zon, het wordt snel warm in het noordwesten 24 graden, in het zuidoosten 30 tot 33. Morgen begint ook zonnig, wel iets minder warm en in het zuidoosten later kans op onweer. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd bij Zeeburg op de Ring Amsterdam, de A10. Er zijn twee rijstroken dicht en de vertraging is 10 minuten. Duurt waarschijnlijk tot kwart voor één voor de weg weer vrij is. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het, en jij beleeft het. Zon, zee, Zon. Hey. zee, Zandvoort, de zomerhit. Z Zon. Dit is de zomer van ZFM, met nu ZFM Luncht.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 daar begonnen met Don't Leave Me This Way van de Common Arts, gevolgd door When You Dance With Me van Abba. Sandra en Anders met those words. Van Dalen hebben huis gehouden op de algemene begraafplaats Noorderduin. In totaal werden zeven graven en de bijzondere schaal vernield. Direct na de ontdekking zijn alle nabestaanden op de hoogte gebracht en is de politie een onderzoek gestart. Onder andere zullen de camerabeelden worden bekeken. Aangezien de begraafplaats om zes uur sluit, zijn de daders waarschijnlijk over het hek geklommen. De gemeente, de eigenaar van de begraafplaats aan de Tollensstraat, heeft aangifte gedaan van de vernielingen. De beheerder van de begraafplaats zijn dezelfde dag nog begonnen met het herstel van de graven. En ik ga door met Hello Mary Lou van Ricky Nelson. Instrumentaal van de Week door Hans Wassenaar. De Champs was een instrumentale rock- en roll-band, opgericht in 1958. De band bestond vooral bekend vanwege de hit Tequila. De muziek van de band was kenmerkend vanwege de sterk aanwezige saxofoon... en door de Latijns-Amerikaanse accenten die in de nummers worden toegepast. De band werd door velen gezien als een eendagsvlieg, hoewel ze meerdere nummers hebben opgenomen en tot en met medio jaren 60 actief waren. Hier zijn de champs met Too Much Tequila. Ik Lady Marmalade met label. Dans en beweging voor senioren. Onder leiding van Conny Lodewijk, voetjes van de vloer, is goed voor het lichaam en de geest. Dansen houdt je fit. Een uitdaging met veel humor en blijheid. Na afloop is een mogelijkheid voor koffie of thee, kost 10 euro voor een hele maand augustus. Vrijdag 5 tot en met 27 augustus, van kwart over 10 tot kwart over 11. En ik ga door met een Duits plaatje. Ik bin wie doe. Marianne Rozenberg.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 Leg, huil, wit, lach, weg en rond. Nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen, voor degene die niets doet, alleen maar wacht, moet nu weten we zijn allemaal samen. Voor degene met een mateloze trots in zijn risicoloze, hoge toon op zijn zing Met het open gezicht, voor degene met het naakte lichaam, voor degene in het witte licht, voor degene die weet, we komen samen. Zingen, weg, huilen, bit, lachen, weg en de boel. Het was een Ramseshaffie met zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Muziek door de jaren heen. Saxofonist, zanger Ademspoor trapt af met jazz tunes... en verhalen bij feestelijke start van Muziek door de jaren heen. Live muziek, quizzen en u vraagt wij draaien. De kosten zijn gratis, inclusief koffie, thee en wat lekkers. Aanmelden via l.oudendijk at plus.zandvoort.nl of via telefoonnummer 06-3380-3279. 06-3380-3279. Vrijdag 12 augustus van 10 tot 12. De locatie? De Blauwe Tram. Hoe lang zal de mens erover doen om de dichtstbijzijnde leefbare planeet te bereiken? Astronomen zijn constant op zoek naar een planeet buiten onze zonnestelsel... die overeenkomsten met de aarde vertoont. Zulke exoplaneten die draaien om andere sterren dan de zon zijn er genoeg. In juni 2016 stonden de teller op 3396 ontdekte exemplaren. Die zijn niet allemaal geschikt voor buitenaard leven. Daarvoor moeten exoplaneten zich in de zogeheten Coldilocks-zone bevinden. Een gebied om een ster waar het niet te hete of te koud is om vloeibaar water op de planeet te hebben. Recent werd duidelijk dat zo'n exoplaneet relatief dicht bij ons kan zijn. Planeet Promixa Centauri b, die om de dichtstbijzijnde ster buiten ons zonnestelsel draait, Promixa Centauri. Verder weten we er nog niets van en zijn bestaan is alleen indirect vastgesteld op basis van schommelingen in het licht van de ster. Als Promixa Centauria B echt bestaat, kan de in 2018 te lanceren James Webb-telescoop wellicht de samenstelling van zijn atmosfeer bepalen. Blijkt het deel leefbaar, dan is er nog een praktisch probleem. Promixa Centuria B staat op 4,25 lichtjaren afstand van de aarde. Zo'n 40 biljoen kilometer. De snelste zonde van nu is de Voyager 1 die met 62.000 km per uur van ons vandaan vliegt. In dat tempo komt hij pas over 70.000 jaar bij Promixa Centuria B aan.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 Het waren achterinvolgens Runaway van Del Shannon en Elton John met Your Stone. All van de dag. Er is een jaren, hoera, hoera. Dat kun je wel zien, dat is hij. Welke artiest is of was vandaag jarig? Dat vinden wij alle zo prettig, ja, ja. En daarom zingen wij blij. De jarigen van vandaag. James Hetfield, zanger Metallica, geboren in 1963 en die wordt dus vandaag 59 jaar. Tony Bennett, geboren in 1926 en die wordt 96 jaar vandaag. En dat is een Amerikaanse zanger van zowel populaire als jazzmuziek. Zijn artistieke carrière loopt al meer dan 65 jaar met 18 Grammy Awards... Hij wordt beschouwd als de laatste grote kroner... uit het gouden tijdperk van de genre van bijvoorbeeld Frank Sinatra en Dee Martin. En is een vooraanstaande vertolker van de Great America Songbook. Sinatra en Bennett waren wederzijdse bewonderaars. Sinatra zei in 1965 in een interview in Live Magazine... For my money, Tony Bennett is the best singer in the business. Bennett's bekendste nummer is ongetwijfeld... I left my heart in San Francisco. Here is dus Tony Bennett met I left my heart in San Francisco. The loveliness of Paris Seems somehow sadly gay The glory that was Rome, is of another day, I've been terribly alone, and forgotten in Manhattan, I'm going home, to my city by the bay, I left My heart Voor Optimal Optimaal. ZFM. Johnny is a joker. He's a bird. A very funny joker. He's a bird. But when he jokes my honey. He's a dog. He's joking ain't so funny. What a dog. Johnny is a joker that's a trying to steal my Johnny sings a love song like a bird. He sings the sweetest love song you ever heard. But when he sings to my gal, what a howl. To me, he's just a wolf dog on the prowl. Johnny Dog. He even made the teacher let him sit next to my baby. He's a bird.